Zeven uur, E. Wouter Jong met het NOS-journaal.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 De Tweede Kamer wil de Verenigde Staten harder aanspreken op het afluisteren van telefoongesprekken in Nederland. Een meerderheid van de PvdA, oppositiepartijen SP, CDA, D66 en GroenLinks, vindt de reactie tot nu toe te zwak. Eerder vandaag noemde premier Rutte in de Kamer het afluisteren door de NSE van onder andere de Duitse bondskanselier Merkel totaal onaanvaardbaar. PvdA-Kamerlid Recourt noemt het evident dat het kabinet de Verenigde Staten om opheldering moet vragen.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is nog een vrij drukke avondspits met veel ongelukken. Het aantal files neemt nu wel af, maar vooral bij Utrecht gaat het wat beter. Nog een paar opvallende files zonder meer op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file. En de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4 naar Amsterdam bij Zoetebouwendorp 5 kilometer. Daar staat een auto stil. en Die blokkeert daar twee rijstroken. En veel vertraging op de A13 richting Rotterdam. Door een ongeluk bij de afberg Rotterdam staat een lange file van 10 kilometer. Bij de afluit Berk en Roodreis is de linkerreis ook afgesloten. En niet veel beter is het op de A16 richting Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk... 9 kilometer naar een ongeluk. De verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum is daar afgesloten. En op de A50 Os richting Arnhem... dan staat tussen de knooppunten Bankhoef en Ewijk 4 kilometer naar een ongeluk. En daar is de linkerreis ook dicht.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 Onze gast moet een gelukkig man zijn, want zijn nieuwe roman Misha werd bedolven onder een ware sterrenregen van de dames en heren critici en terecht. Want hij kruipt overtuigend in het hoofd van de opgewekte weduwe Rosa Weber, wier leven dramatisch verandert als haar oudste zoon wordt aangehouden voor de verdwijning van een tienjarig jongetje. Misha. Hier is Hans Munsterman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Hans Munsterman. Dit is zeker al de tweede roman waarin je in uh, het hoofd van een vrouw kruipt. In dit geval een 65-jarige vrouw. Enig idee waarom je dat zo goed afgaat? Want bij de bekoring uh, heb je ook gescoord hè? met een aankoopprijs zelfs. Het zal ongetwijfeld uh, het, uh, het vrouwelijke in mij zijn. Het vrouwelijke in Hans Münsterman. Ja, blijkbaar in ruime mate aanwezig. En nu echt? Ja. Het ja, ja. valt mij natuurlijk ook zo langzamerhand wel uh, op. Misschien, misschien is het de behoefte om zo ver mogelijk weg te komen... van al dat mannelijke wat... Ja, dat... In jouw huis... Ja, dat is zo oppervlakkig. <laughs> <laughs> en dat is al zo eeuwenlang platgeslagen. En dat weten we allemaal wel. En dat is ja, eeuwig weipelig. Het ziet ons hinaan. Ja, ja, ja, dat is toch waar de interesse ligt en de fascinatie. Bij ja, deze mannelijke auteur. Ja, maar ik, aan de andere kant denk ik dat het ook uh, behoefte is... om via die omweg toch iets over mezelf prijs te geven... Mm. Nou, daar hopen we dan achter te komen in het komende uur. Het gaat inderdaad ook in, aan de zijlijn wel over uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hè? Je maakt daar nogal een onderscheid tussen. Ik herinner me één scène waarin je ook uh, spreekt, schrijft over het geweld, het gewelddadige. En dat het toch vooral de mannen zijn die je tekeer ziet gaan. Dat valt moeilijk te ontkennen. Ja. Het is toch wat we, we ja, zien. Ja, je hebt uh, die, die jongens van Monty Python er al grappen over zien maken. Hoewel ik niet probeerde grappen over te maken. Maar het, het is wel iets wat uh, Rosa erg opvalt. Mm -hmm. Als hij in het diepst van de ellende zit en zich afvraagt. Ook dat punt uh, afvraagt en aftast. Van, ja, bij een vrouw kan je het je niet voorstellen. En, ja, en dan ziet ze dat allemaal. Alle... Gruwelberichten uit de krant. Uh, en dat ja, alles wat gruwel is in de wereld, dat is belast met mannelijkheid. Door mannen veroorzaakt ja. in veel gevallen. Uh, en ook, over... in, ook in dit geval. Ja, ja, in het geval van het boek. Uh, overigens, ik heb me laten vertellen dat je uh, je regelmatig baseert op uh, krantenknipsels, dingen die je hebt, uh, hebt gelezen. Ook in dit geval was het een berichtje uit een stapeltje knipsels, dat maar steeds naar boven kwam. Ja. Hoe werkt dat? Ben je een, een, een knipper? Ja, ik ben heel erg uh, verknipt. <laughs> <laughs> Ook om, omdat nog? ik de hele werk, werkelijkheid om me heen... Uh, ja, dat wil ik toch wel onderbrengen. Uiteindelijk in, in, in een boek. Daar ben je schrijver voor. Maar dat begint inderdaad bij uh, dat uh, stapeltje met wenken uit de wereld. Met berichten die blijven hangen. En met dit gegeven, de dood van dat jongetje... of de verdwijning van dat jongetje moet ik eigenlijk zeggen... Uh, begon dit, uh, dit werk ook. Het, het was een, een geval in Duitsland... wat heel veel opzien uh, baarde. Omdat uh, niemand het begreep. We weten dat heel vaak kinderen verdwijnen. We weten ook dat ze heel, heel snel gewoonlijk weer teruggevonden worden. En onverklaarbare en voor de hand liggende redenen. Maar hier was helemaal niks wat opgelost kon worden. Welk en de, geval was die. Het, het jongetje heette Mirko. Mm -hmm. En als je het googelt, dan vind je onmiddellijk uh, alle uh, informatie daarover weer terug. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ja. Maar het trok mijn aandacht misschien ook omdat er in Nederland zelfs dingen over in de krant stonden. Dat gebeurt soms als de emoties hoog oplopen. En ik merkte aan mijn eigen temperatuur dat ik daar uh, meteen iets mee had... En dus het zat in mentaal al in een stapeltje. Maar nog niet in een, in een knipsel. Want mm -hmm. dat, dat kon ik eigenlijk nog niet goed vinden. Tot het moment dat ik waarschijnlijk er al mee bezig was. Heel erg, onderhuids. Dat ik in de Deer Spiegel. een vrij uitgebreid artikel las. over een ontmoeting tussen. de moeder van de verdachte. die ze hadden gevonden. en. een journalist van de blad. En dat artikel. dat. Uh, dat, dat rakelde het hele geval weer op bij mij. Wat toch al sudderde. En dat, ja, dat heb ik dus... Dat, ik heb dat hele nummer als het ware gebruikt... om alle verdere knipsels uh, op te bergen. En dat heb ik voor me gelegd. En gedacht van ja, nou ja... Er zijn zoveel dingen die op me afkomen. Je zit voortdurend te zoeken. Uh -huh. En de meeste dingen die verdwijnen ook weer in de maalstroom. Maar dit bleef. Um, tot op een gegeven moment mijn bureau verder leeg was. En ik dacht van dit is het. Ik hier moet ik, hier, hier moet ik mee verder. Dus dit uh, specifieke interview met de moeder van de dader in de Dat Spiebel heeft wel dat heeft de, de, de doorslag gegeven. Ja. Ja. En met name achteraf uh, denkend aan hoe het ging. Met name omdat ik toen wist dat dat griezelige gegeven van een kind wat verdwijnt. Ik bedoel, de, de, de, de aantasting van de allergrootste onschuld. Het allerergste wat je je kan voorstellen. Mm -hmm. uh, dat. En waar ik helemaal niet aan wilde. Ik had, ik had een soort afweer. Ik ga dit niet doen. Het dringt zich wel op, maar ik wil dit niet. Want het is te pijnlijk. Ik, heb een, of ik had toen uh, een, een, een zoon, die is nu dertien. En die was toen ongeveer tien. De leeftijd van die In, Misha, mijn, in jouw... mijn hoofd uh, ook een soort emotionele golflengte die geraakt werd. Uh, of een draad die beroerd werd. Of een snaar, God weet het. Dus ik wilde er helemaal, eigenlijk helemaal niet aan. Hoewel het me fascineerde. Maar toen ik dat artikel in Der Spiegel las... toen begreep ik, toen begreep ik dat de, die omweg... die maakte de afstand tot het drama uh, zo groot... dat ik het misschien zou kunnen proberen. Ja. Want ik wilde ja, het leest heel voor de hand liggend... om in zo'n in zo geval te kiezen... voor de, de, het perspectief van de, degene die er het hardst door geraakt wordt. Dat is ja, natuurlijk de moeder of de vader en de moeder... Van het slachtoffer? Ja. Het slachtoffer zelf nog niet zo eens, want die is er niet meer. Mm -hmm. Maar de, iemand die daar, die ja. daar achterblijft, volstrekt geschonden. En dat, dat, dat wilde ik helemaal niet. Maar toen ik die moeder van de verdachte tegenkwam, toen dacht ik ja, dat is, dat, dat, daar zit ook een soort eerbied, een eerbiedafstand in. En ja, ook, ja. En dat bleek een meester te zijn, zeg ik maar. Uh, want ik heb het boek gelezen. En uh, dat, dat is toch wel een heel belangrijk ingrediënt. Dat je die keuze hebt gemaakt voor de moeder van, uh, van de dader. Voordat we verder over het boek spreken. Was er vandaag nog iets in de krant? Of heb je iets opgevangen waarvan je dacht. Dat moet ergens bewaard blijven op mijn bureau. Voor een, een volgend boek. Heb je iets geknipt? Um... Ja, ik knip elke dag. Ik heb een, een heel, ik heb een aantal pagina's uit de Franse krant Le Figaro geknipt. Met allerlei recensies. En uh, Ik ben in, uh, in recensies altijd op zoek naar dingen waarvan ik denk... ja, daar heb je, daar heb je iets te pakken. Ik weet niet precies wat het was. Uh, ik heb, uh, Wacht even, literatuurkritieken. Literatuurkritieken, mm -hmm. ja. Die interesseren me enorm. En met name als ze niet in het Nederlands geschreven zijn. Nou, wow. <laughs> ja, dat zou ik je net de Spiegel en. Uh... Nou ja, ik denk dat dat komt omdat je... Uh, als je in het Nederlands schrijft voor een Nederlands publiek... Uh, ik althans, heel erg op zoek ben naar... Uh, uh, manieren om dingen te zeggen die de lezer nog niet kent. Want de, de Nederlandse lezers die weten allemaal hoe dingen gezegd worden in het parol, in, in de volkskrant en in de, de Limburger en weet <lacht> ik wel. Maar ze weten veel minder goed hoe dingen gezegd worden in um, de Corriere della Sera, of in El Pais, of in Le Monde, of, ja, of in uh, de Frankfurter Allgemeine. Dus daar ben ik op zoek naar, naar dingen die ik. Ja, en, en dat doe ik eigenlijk zo vaak: dat knippen, dat ik heel veel uh, passages in boeken, zoals in, ook bij Misha, ja. die schrijf ik gewoon in het Duits. Of in het Frans. Wat? Ja, dat klinkt heel raar, maar ja, het is niet anders. Omdat ik, eh, omdat ik mezelf als het ware... Hoe moet ik dat nou weer zeggen? <lacht> omdat ik mezelf als het ware wil dwingen... om te schrijven op het allereenvoudigste niveau wat ik kan vinden. Maar niet in het Nederlands. Dus via die weg van andere talen me moet uitdrukken... En dan, ja, dan, zodat ik heb al heel wat Nederland... schrijvers gesproken, ja, maar ja. deze omweg heb ik het, nog nooit vernomen. Zodat het uiteindelijk door mij, vanuit al dat steenkool Duits en steenkool Frans... vertaald moet worden in een sober, onberispelijk en begrijpelijk Nederlands. Zodat echt iedereen het kan begrijpen. En vaak lukt dat ook niet. Maar <lacht> dat is wel de, de werkwijze die ik, uh, ik toepas. Ja. Heb je ooit van een andere schrijver gehoord die op deze manier tot een uh, roman komt? Nee, ik hoop nee. het ook niet. Nee. Nee. Iedereen moet op zijn eigen manier zalig worden, denk ik. En wanneer ben je daarmee begonnen? Was dat al in de tijd dat je nog een duo vormde? En onder de naam Jan Tettero publiceerde? Dan heb ik natuurlijk minder vrijheid. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Nu kun je helemaal je eigen goddelijke gang gaan. Ja. Ja. Ja, het is raar, ik geef toe. Maar het is, voor mij werkt het heel goed. En die recensies die je dan uitknipt, is dat ook, de, de, zijn dat dan zinnetjes die je, die je onthoudt, uh, met je meeneemt? Wat, of, of gaat het echt om, om de inhoud van die ene kritiek? Wat, wat is het wat je, waarom je het wilt bewaren? Ja, ik ben altijd op zoek, zoals ik dat bij Misha ook was, naar waarom doe ik dit nou eigenlijk? Wat, wat maakt het nou zo urgent dat ik dit moet opschrijven? en nu zit ik hier in dit programma... Uh -huh. en dan moet ik ook eventjes een boek van 250 bladzijden... moet ik eventjes in een paar zinnen uh, dingen over zeggen. Uh -huh. En het is natuurlijk heel prettig als je dat kan... aan de hand van zinnen die ergens al opgeschreven zijn... of gezegd zijn en die werken. Want dat, dat is wat je als schrijver nodig hebt. Die, en dat zijn, dat zijn... ja, misschien hoef ik om een jaar lang te kunnen werken... maar een heel klein stukje uit een krant te vinden... waarvan ik denk, ja, maar daar staat het al. Dat is de sleutel. En dat is, ja, dat is waar ik steeds op, naar op zoek ben. Naar die sleutel? Ja. En dat jij dan met jouw woorden... want dat gaat toch in het schrijverschap vooral om de woorden die jij eraan geeft. Ja, dat zal ik uiteindelijk ook doen. Ja, ja. dat mag ik hopen. Uh, er ligt trouwens een heel ander boek uh, op tafel. Uh, ik vroeg je net, wat, wat, wat moet dat? Doen? De Italiaan, hè? Barrico Alessandro. Ja. Uh, je leesclub. Ik ga straks naar mijn uh, leesclubje. En daar is, uh, met een nadruk op je? Ja, want het is heel intiem. Een <laughs> klein clubje. En, uh, en dan uh, spreken we over... Uh, uh, Mr. Quinn. Van Barrico. Hmm. En helpt dat je ook bij het schrijverschap? Is dat van belang? Nee, dat anderen spreken is, over totaal andere boeken en andere auteurs. Dat is afleiding. Op het moment dat ik in een, in een leesclubje zit... Ik zit twee leesclubjes. Dan, uh, dan, dan is het afleiding. Dan is het even niet... Een schrijver zijn, maar is het lezer zijn. En ja, ja. wat ik er zo prettig aan vind, is dat ik dan uh, met anderen, uh, allerlei anderen, uh, samen lezer uh, ben. En dan, ja, dan, dan ben ik niet de schepper, maar ja. iemand die er wat van vindt, van het werk van een ander. En dat is afleiding. Ja, dat is heerlijk. Ja, ik zie het aan de blik in je ogen, ja. Goed, daar ga je straks naartoe. Maar nu ben je voorlopig even hier en spreken wij over Jeroman uh, Misha. Luisteraars kunnen zich trouwens mengen in het gesprek. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Radiokunstof. Hans Münsterman, Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, gaat al heel lang mee als uh, romanschrijver. Hij was daarnaast trouwens ook altijd nog uh, dramaturg. Hè, aan de Academie toneelacademie in Maastricht. Vandaar dat andere leesclubje in Maastricht. Um, maar daar ben je mee gestopt. Want je bent nu echt uh, fulltime schrijver. Uh, zoals ik net al zei. In eerste instantie was je de helft van een duo. En schreef jullie samen onder de naam Jan Tetro. En in 2000 besloot je solo te gaan. Alsof het een bandje ging. Misschien was het dat ook wel. Het was vast ja. Twee schrijvers die samenwerken, dat is een beetje. Dat is een beentje, goed. En, en toen ging je solo. In, in 2006 was daar de grote doorbraak, kunnen wij wel stellen. Want toen kreeg je voor de bekoring de ACO Literatuurprijs. En nou, je nieuwe boek zou je ook wel eens een prijs, of misschien wel verschillende prijzen kunnen opleveren. Want het regent in elk geval sterren in de kranten. En ik sluit me daar graag bij aan. Want ik ben zwaar onder de indruk van uh, Mischa. Het laat zich lezen als een literaire thriller. Je zou het ook een psychologische roman uh, kunnen noemen. In het korte inhoud. Ja, je hebt er eigenlijk al het een en ander over uh, gezegd. Hè? Het perspectief is de moeder van de dader. In eerste instantie uh, van de verdachte. Mm -hmm. Ja, het is het, een speurtocht via de belevenissen van een vrouw. Rosa Weber, 65 jaar. Die op een ochtend uh, zit te wachten... op de komst van haar oudste uh, teerbeminde zoon. Christian heet hij. Die een goede baan heeft. Uh, die volstrekt uh, geliefd is. Uh, die bij feestjes en partijen alles organiseert die als er een reparatie moet verricht worden voor je klaarstaat... Aan de ketel. Die schatten van kinderen heeft, die veel van hem houden... en een uh, schattige vrouw heeft, uh, waar hij blijkbaar goed mee heeft. Kortom, uh, roze geuren manenschijn. En bij deze uh, moeder van Christian gaat er op een ochtend de bel... en er staan twee agenten voor de deur. En die komen haar wat vertellen. Wil je het begin voorlezen? Dan zitten we er namelijk gelijk goed in en hebben we ook een beeld van de Rosa. Toen de bel ging, had Rosa Weber zoals meestal een goed humeur. Ze was vroeg opgestaan, had de ramen opengezet... en een tijdje naar buiten gekeken. Over de smalle Schubertstraat hing die maandag een dunne nevel... die Weldra zou optrekken. Daarna zou het een stralende decemberdag worden. Het was iets te vroeg voor de bel. Kwart voor negen... Sinds haar pensioen zat ze ochtends vroeg de krant te lezen of tv te kijken... en soms zat ze aan de telefoon met een van haar kinderen... of met Ilse, haar beste vriendin. Meestal begon ze met twee koppen koffie en nam ze de tijd. Rosa Weber was een verzorgde vrouw met haar 65 jaar. Ze was al opgemaakt omdat haar oudste zoon later die ochtend langs zou komen. Ze droeg een roze zijde sjaal, zijde blouse. Nu al een paradijsvogel op de keukentafel, het ontbijt en de krant. De tv stond aan. De van elk talent ontblote Guusje Wijnberger... imiteerde zichzelf door het stellen van gesloten vragen. Prettige persoonlijkheid met een sterke en authentiek overkomende nietzeggendheid... zou haar overleden man Sepp gemompeld hebben. Maar Rosa keek haast elke ochtend naar haar programma. Ze was er dol op. Ze legde de krant weg om de deur te openen. Goud en zilver zijn hip, hoorden ze Roosje en Ogrusje nog zeggen. En militaire invloeden komen weer terug. Neuriënd daalden ze de smalle trap af naar de benedenverdieping en nam de tijd. Het huis lag iets lager dan het wegdek, tussen een smalle zijstraat en de rivier. Op de eerste verdieping waren een grote woonkamer en open keuken. Op de tweede verdieping ruime, lichte slaapkamers en de badkamer. De benedenverdieping was klein. Een hal met haar fiets, een ruim trapportaal met oud speelgoed... vaarrode knuffels, spellendozen, een bijkeuken en uitloop naar de tuin. Toen er weer gebeld werd, liep ze rustig door de hal. Haar hand ging al naar de deurknop toen er voor de derde keer werd gebeld. Op dat moment wist ze... er komt onrust. Blijf bij jezelf, zei ze heel kalm. Adem door... Je zult het aankunnen, ook al zijn het de buren die last hebben van een overstroming die waarschijnlijk jouw schuld is. Ze bleef opgewekt wat haar aard was. Blijf bij jezelf, ook al krijg je zo dadelijk te maken met iemand die komt uitleggen wat God bedoelt. Er stonden twee politiemannen voor de deur. Bent u Rosa Weber? Ze knikte. Kunnen wij even binnenkomen? Hun gezichten stonden neutraal. Is er iets gebeurd? vroeg ze, terwijl ze ruimte maakte om de mannen binnen te laten. Ze reageerde niet meteen. Toen ze binnen waren, bewogen ze zich niet meer. Ze namen de prachtige hanglamp niet in zich op. De kroonluchter die ze van haar jongste zoon Thomas had gekregen. De mannen bleven roerloos en stil. Wilden ze liever de woonkamer binnengaan? Komt u verder, zei ze. Ze gingen de trap op. Toen de agenten haar woonkamer betraden, bleven ze staan... zonder ook daar iets te zien. Ze gingen zelfs niet heel even met hun blik... langs het geschilderde portret van Sep, Ook niet langs de ingeleusd gelijste tekeningen... van haar kleinkinderen, Febe en Jochem. Bijna had ze gevraagd of de heren koffie wensten. Hun uniformen zagen eruit... alsof ze zojuist splinternieuw waren afgeleverd. Het waren donkerblauwe pakken met vrolijk blinkende knopen maar hun gezichten stonden oud en stil. Zegt u het maar. Een van de mannen schraapte zijn keel. Zelfs op dat ogenblik leek het alsof het initiatief nog bij haar lag. Alsof ze uit eigen vrije wil iets aan de toestand kon bijdragen of veranderen. Ze hield ervan om mensen op te vrolijken. Ze lachte graag. Het zal niet zo lang duren, zei de oudste. Ja, die studie theaterwetenschap is ook wel ergens goed voor geweest, hè? Je moet niet te veel illustreren. <laughs> Hans Münsterman las voor uit zijn nieuwe roman, Misha. En eh, je oh. vertelde in het begin van het programma... hoe het uh, uh, licht gebaseerd is op een uh, verhaal... dat je in De Spiegel had gelezen, een interview met een moeder... Wie er zo'n uh, verdacht was uh, van de verdwijning van een tienjarige jongen. Meerkoog heette. het was in Nederland toen ook nieuws. Tien jaar was die, een paar jaar geleden is het hè? Drie jaar geleden? Twee, drie, jaar, jaar geleden, ja. ja. Uh, hoe dicht ben je bij het echte verhaal gebleven eigenlijk? Nou, ik ben er toch wel zo dichtbij gebleven... dat je het bijna kunt spreken van een journalistieke roman. Oh ja? Ja, dus er zijn heel veel elementen die als je die aan zou wijzen... en als je die zou vergelijken met hoe het uh, gegaan is... Uh -huh. dat je zou moeten constateren, ja, inderdaad, zo is het ongeveer gegaan. En ik ken die mensen die daarbij betrokken waren, niet persoonlijk. Uh, dat wilde ik ook helemaal niet uh, proberen uh, te bereiken. Ik wilde afstand houden en alleen werken met de allerbelangrijkste gegevens. En er, ja, er zijn uh, een hoop details die onderdeel zijn van het werk van de, van, van de romanschrijver, zal ik maar zeggen. En uh, welke bijvoorbeeld, als je zegt, ik ben, ik ben heel dicht... heb je echt uitvoerig research gedaan... of ging het echt alleen maar om de hoofdlijnen van het verhaal? Nee, vaneraan? de research is vooral in mijn verbeelding uh, ja. uh, gebeurd. Dat wil dus zeggen dat de... Uh, de, de de stoffering en de invulling en de concretisering van de personages... dat is allemaal mijn persoonlijke verantwoordelijkheid. en Dus ik ben niet gaan kijken van wat was de vooropleiding van die mevrouw... of wat was nou eigenlijk de baan van die en die. Hm. Of had ze nou echt die hobby, dat weet ik allemaal niet. Maar... Je hebt gekozen voor een welgesteld milieu. Dat lijkt me een belangrijke keuze in dit geval. Ja, uh, dat lijkt mij passen bij het uitgangspunt. Want het uitgangspunt is toch eigenlijk... misschien ook de belangrijkste reden waarom ik dit moest schrijven dat het gaat om iets wat totaal onbegrijpelijk is. Er is hier echt sprake van... Ja, de, de, de, iets dat volstrekt ontsnapt... aan elke rationele verklaring. Namelijk? De dader kan niet... Uh, doordat je hem gaat bestuderen... of doordat je hem uh, probeert te begrijpen... doordat je met uh, wetenschappelijke argumenten uh, te werk gaat... dat je een, een, een moment bereikt... dat je denkt, van, nou snap ik het. Natuurlijk, jij kon niks anders doen dan dat. Mm -hmm. En het is, de meeste misdaden die hebben een, een hele belangrijke uh, om, uh, omstandigheid... dat je zegt van ja, dat heeft iets met dat milieu te maken. Of ja, maar, dat, uh, en, uh, ja, maar die had al... Uh, dat is hier allemaal niet aan de hand. Nee. En dat is ook het knappe van het boek. Want je gaat de hele tijd maar mee. Met haar natuurlijk, met de Rosa, de moeder van de dader, de verdachte in haar zoektocht naar waar is het fout gegaan? Wat heb ik fout gedaan? Had ik het moeten kunnen zien? En het knappe is dat je totaal geen aanwijzing, aanleiding geeft. Dat was dus heel belangrijk voor jou, dat dat er niet in zou zitten. Aanwijzing tot... Nou ja, of, Om? of aanleiding. Ik bedoel, wat je net zei. De, de, de, je had voor een makkelijke keuze kunnen gaan... door die man een trauma te geven of een psychologische verklaring. Dat heb je allemaal niet gedaan. Nee, ik heb ze wel allemaal... Ik ben daar steeds... denk je van, ja, nu zit ik in de buurt. Uh -huh. En dan, dat is het dan niet. En dat wil je ook niet. Ik geloof dat je dat als lezer uh, ook niet wil. Ik zou het niet willen. Ik zou, uh, ja... Dat is ook een heel raar verlangen eigenlijk bij mij. Nu ik erbij stilsta. Ja. Dat, ik, dat ik er eigenlijk ook geen prijs op stel. Dat, dat we erachter komen wat het is. Omdat het... Ja, <lacht> want dan, zou je ook weten, dan zou je ook weten waarom die slang in het paradijs... <lacht> ze, uh, die en die motivatie had. En die weten we ook niet. Dus ik wil het zoveel, zoveel mogelijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Puur over de slechtheid hebben. Ja, ja, weet je, je vroeg net, uh, vroeg net uh, wat, wat mij in het nieuws nou misschien interesseert. Ik, mm -hmm. Gisteren viel het mij op dat er weer de zoveelste Quibus was, uh, uh, was, was... die moest zijn ontslag nemen, geloof ik, bij de Rabobank. Ja, ja. Een of andere Quibus staat er nou voor de, voor, de, voor, de, uh, voor de camera... die we verder helemaal niet kennen. We hebben hem nog nooit gezien. Helemaal niet erg. Maar hij voldoet precies aan het beeld wat, uh, wat ik er althans van heb. Er is iemand betrapt... Uh, of in zijn omgeving zijn allerlei mensen betrapt... en hij was er verantwoordelijk voor. En ze zeggen allemaal, en die reactie is altijd heel stereotyp... ja, inderdaad, maar dat is mij helemaal weer wezensvreemd. Dat ben ik helemaal niet. Dat past helemaal niet bij mij. Dus ze plaatsen datgene waar ze verantwoordelijk voor, ben, voor zijn... Mm -hmm. dat plaatsen ze onmiddellijk bu buiten zichzelf. Dat zie je altijd. Het omge omgekeerde zie je nooit gebeuren. <laughs> je ziet nooit gebeuren dat mensen zeggen... ja, dat was heel aardig van me, maar dat ben ik niet. Dat past helemaal niet bij mij. Nee, dat past altijd heel erg bij ze. En dat, ja, hier, hier gaat het om iemand... waarvan we met z'n allen moeten constateren. Ik in elk geval. Ja. Hij heeft iets gedaan. Je kan, het past je kan, niet bij hem. Het, het zal pas, vast niet bij hem passen, maar... Toch heeft hij het het gedaan. past toch heel erg bij hem, want hij heeft het gedaan. Ja. Ik onderbreek je even, want er is verkeersinformatie. Het was een hele drukke avondspits. En het begint allemaal wel beter te worden. Maar nog steeds staan er veel files door ongelukken. Alles bij elkaar nog acht. Ik pik de belangrijkste eruit. De A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Kloop het Ippenburg en Delft-Zuid. Nog vijf kilometer. Daar is de weg gelukkig vrij. De A20 Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Prins Alexander. Drie kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Het is heel druk op de A44. Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar nog steeds vijf kilometer. En daar zitten ook bussen van de NS tussen. Kom ik zo op. Eerst de A50 Os-Arnhem... Aan ongeluk bij knoabert Eewijk 5 vijf kilometer. De linkerreist ook is dicht. Op het spoor gaat het op twee plaatsen niet goed. Tussen Leiden en Den Haag. Daar is het treinverkeer stilgelegd... na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Omreizen kan via Utrecht of met de Vira. Er rijden ook wel stopbussen. Maar hou daar dus rekening met drie kwartier vertraging. Ook geen treinen voorlopig tussen Putten en Nunspeet. Tot half tien. Er moet een boom worden gerooid die eerder deze week langs het spoor op scherp kwam te staan. Omrijden kan via de Hanselijn of via Deventer. NTR speciaal voor iedereen. Ik spreek met Hans Munsterman over zijn nieuwe roman Misha. En um, uh, ik, er waren twee andere boeken waar ik ook aan moest denken. Niet voor niks, uh, toen ik jouw boek las. Het diner uh, van Koch en We Need to Talk About Kevin. Waar in beide gevallen gaat het ook om ouders... Uh, wiens uh, kind iets gruwelijks heeft gedaan. In beide gevallen is er inderdaad wel een verklaring en jij zegt, uh, ik wilde die verklaring per se niet. Nou, ik heb het, uh, dit geval gekozen... omdat uh -huh. op het moment dat ik die informatie krijg... over wat zich daar heeft uh, afgespeeld, die verklaring niet zie. En dat maakt het voor mij interessant om ermee aan het werk te gaan. Want misschien in de loop van het hele schrijfproces... want je bent je twee jaar ben je je blind aan het staren op dat geval. Ik ben geen steek verder gekomen uh, in al die tijd... Het was voor jou zelf persoonlijk ook een zoektocht... naar wat zal die man, mijn zoon, in dit geval van Rosa, bezield hebben? Ja. Je liet jezelf verrassen. Ja, ik, ik, ben, ik ben, als je dat zou kunnen zeggen... ik ben verrast door de totale leegte in het gebied... waar ik een verklaring had uh, uh, kunnen vinden. Uh -huh. Eventueel, Het is niet gebeurd. Ja. Uh -huh. En uh, ik denk dat heel veel mensen die zich bezighouden... met het speuren naar wat nou zijn nou de oorzaken... en waar komt er al die ellende nou vandaan en die shit. Zeker als het dan persoonlijk uh, dingen zijn... waar mensen persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Ja, dat, als je dat niet goed kan aanwijzen... vind ik wel buitengewoon intrigerend, ja. Wat deed je besluiten voor het perspectief van de moeder? Want hij is ook getrouwd met Tatjana. Leuke vrouw, twee kinderen. Je had ook voor het perspectief van zijn echtgenoten kunnen kiezen. Ik vind die, die moeder er toch net iets dramatischer bij zitten. De, de, dat is een goede vraag. Ik, ik realiseerde me uh, kort geleden dat. die Rosa van mij, mm -hmm. die dus de moeder is van de verdachte, dat die in feite precies hetzelfde, als je dat zo kan zeggen, precies hetzelfde proces doormaakt. als de moeder van een slachtoffertje. Want de moeder van het slachtoffertje is haar kind ineens kwijt. Waar is mijn kind? Wat hebben ze met haar gedaan? Waarom ik? En de moeder van de dader heeft precies hetzelfde. Die denkt ook op die ochtend van... waarom komt mijn zoon niet om de ketel te repareren? Wat is er met hem gebeurd? Wat hebben ze met hem gedaan? Wat hebben ze met mijn kind gedaan? Dus dat, en dat hele proces wat ze doormaakt, dat lijkt... dus zij spiegelt als het ware... Met de die andere van het slachtoffer. vrouw die mij natuurlijk veel meer bezighoudt... als je het op het emotionele level mm -hmm. uh, zou benaderen. En dit was ja, voor mij, nou, dat zei ik al. Hm. Ja. We, we spraken uh, je vrouw, um, uh, Marina Duverkot. Ze leest jouw boeken nooit van tevoren. Maar in dit geval wel op jouw nadrukkelijke verzoek. Ja, daar heb je Grote nou weer zoiets. Daar heb, je, daar heb je nou weer zoiets. Ja, dat is inderdaad waar. Dat kan ik niet ontkennen. Meestal ben ik zo eigenwijs dat ik denk van ja, wat ik gedaan heb, dat heb ik gedaan. En dat boek, dat is, dat is, dit, dit boek heb ik geschreven en zo moet het. En dan zoek ik het verder wel uit met uh, mijn redacteur, wat ik heel belangrijk vind, maar dat hoeft niet mijn familie te zijn. Mm -hmm. Dat moet professioneel gebeuren. En in dit geval had ik echt inderdaad ook zoiets. Ja, het was in de, mijn vrouw, maar ik had het bewijs van spreken... ook aan de, aan de schoonmaakster kunnen vragen... die één keer in de twee weken komt. Uh, Als het mijn vrouw om, was? Nou, misschien, dat weet ik niet. Maar om te kijken of met name op het, op het niveau van... wat daar emotioneel gebeurt in deze vertelling... of de ja. lezer daar aanhaakt. En met name of hij niet afhaakt... Want wat ik zelf uh, beleefde tijdens het maken, was dat ik een punt bereikte... dat ik dacht van ja, het, uh, ik ben wel in dit moeras van emoties gestapt... maar het is eigenlijk zo pik en pikzwart. Ik kan er zelf niet tegen en daar ga ik mijn lezer ook niet mee uh, lastigvallen. Het was verschrikkelijk. Voor mij is het verschrikkelijk. En voor het lezen wordt het ook, dus niemand gaat dat lezen. Dat zei Marina ook tegen ons. Het was een heel zwart boek voor Hans... Uh, hij zei wel, het is, ziek. het is ziek wat ik aan het doen ben. Zo zwart, ik doe het weg en ik wil er nooit meer naar kijken. Ja. Nou, dat punt bereikte ik dus uh, zo rond kerstmis. Uh, en ja, Ik stond echt op het punt om uh, dat hele zaakje in de container te gooien... en er nooit meer uh, naar om te kijken. En wat was het dan wat jou zo aangreep? Nou... Uh, <laughs> als... <laughs> Dit vind jij nu een heel domme vraag... Nou, niet zozeer dom. Er <laughs> moet een veel extremere term voor zijn. <laughs> <laughs> maar die, die ligt ook op het emotionele vlak. Mm -hmm. dus als je iets, iedere keer als ik hoor over de verdwijning van een kind. dan is het alsof er een. Uh, ja, je, kan, je kan niet zeggen van daar wordt een spijker door je heen geslagen. Maar dat, dat is de zwakke plek van heel veel mensen. Uh, hun kind. Mm -hmm. En daar, ja. Ik was dus op zoek, omdat dat zo donker was. Nou, een beetje licht. En dat was het niet. Dat was het niet. Um, de, de, op een gegeven moment had je ook scènes beschreven... die er uiteindelijk trouwens uitgehaald zijn... Um, door jouw redacteur. Scènes van een schrijver... waarin het eigenlijk gaat om het, uh, het schrijfproces. Er is één scène nog wel in terechtgekomen... Um, maar die zijn voorgelezen, vertelde jouw vrouw ons... door de uitgever bij de boekpresentatie. Ja, scènes ja. die eruit gehaald zijn. Ik lees even een klein stukje voor uit een van die scènes. In september heb ik tegen Isis gezegd... dat ik een boek wilde schrijven over Misha... Een artikel over zijn verdwijning had mijn aandacht getrokken. Misha raakte mij. Ik ben aan het werk gegaan. Inmiddels heb ik bijna honderdduizend woorden en ik ben de wanhoop nabij. Ik heb last van mijn rug, voel me ziek. Ik kan de emoties niet meer aan. Volgens Isis gaat het altijd zo als ik met iets nieuws bezig ben. Ze vindt dat ik het verhaal over Misha af moet maken... maar ik wil niet behekst worden door mijn eigen boek. Eén ding weet ik zeker, zei ik. Dit boek over Misha is nog niet geschreven. Hoezo? Waarom zeg je dat? Omdat het te duister is. Goethe zou het schrijven van zo'n boek afraden. Goethe? Ja, Goethe. Ik begrijp heel goed dat er mensen zijn... die vinden dat je bepaalde dingen beter niet kunt schrijven. Ik word er misselijk van. Ja, ik heb het blijkbaar uh, uh, ja, zo gevoeld. Je werd er fysiek onpasselijk van. Ja, heel onprettig. Omdat het schrijven... Dat, uh, dat is natuurlijk een verrukkelijke bezigheid. Maar als je zo de diepte in gesleurd wordt... dat je humeur daardoor eigenlijk iedere dag alleen maar zwart is... en, uh, en je, je inderdaad geen, niet kunt zien waarom je, je... Het is prettig om te schrijven als je ergens naartoe gezogen wordt... waarvan je kan zeggen dat is het resultaat. Mm -hmm. Dat is waar ik uitkom. Of je kan zeggen van de reis naartoe is heel erg prettig. Maar het was helemaal geen prettige reis. Dus ik, ik probeerde iets te bedenken. <lacht> waarschijnlijk, <lacht> waarschijnlijk ook de, de, die, die dames en heren... vooral da, heren waarschijnlijk... die ooit hoofdstukken uit de Bijbel hebben bedacht en geschreven. Die hebben ook op een gegeven moment gedacht... ja, al die ellende, dat moet toch ergens dat moet toch op iets moois uitlopen. Dus uh, uiteindelijk heeft iemand bedacht... nou, de openbaring, hè? want dat is een mooi einde. <lacht> hm. en dat is in feite waar ik op, op dat moment uh, behoefte aan had, ja. denk ik. En daarom ontstond ook de behoefte bij Rosa, jouw hoofdpersoon... om, om dan maar het klooster in te gaan. Want ja, op een gegeven ja. moment gaat ze terug. Hè? Ze wil, dat, dat, dat is dan het lichtpunt dat zij probeert te zoeken. Terug naar God, terug naar de religie. Ja, dat uh, had ik absoluut nodig. Dat sloot heel erg aan bij wat ik net onder woorden uh -huh. probeerde te brengen. Dus dat er ergens nog een, uh, iets is waar je met je pink aan vast kan houden. Dus een soort dakgoot waardoor je denkt, van, ja, dan kan ik misschien nog ontsnappen... En dat heb ik heel ja, gedaan zoals ik dacht... dat als iemand, ja, het is eigenlijk iemand van mijn generatie... die heel erg gelovig is opgevoed... die zou als hij in grote nood uh, komt te verkeren... misschien kunnen teruggaan naar iets wat vroeger uh, hulp uh, was. Dat kan jij je van jezelf ook goed voorstellen. Nou, inmiddels uh, moeilijk... Ik denk dat ik andere hulpmiddelen uh, uh, zou vinden. Welke zou jij dan nou vinden? Nou, die liggen uh, toch meer op het vlak van... De, uh, ja, in de eerste instantie de persoonlijke omgang en de literatuur. Maar... Ja, ik beschouw religie niet als persoonlijke omgang... En maar heel gedeeltelijk als literatuur. En dat is aan, aan, aan slijtage onderhevig in elk geval. Maar ja, heel veel mensen van mijn generatie... hebben daar natuurlijk heel veel uh, aan gehad. Of zijn er heel boos over geweest. Maar het is er nog. Bij deze vrouw is het er nog. Mm -hmm. Ik maak me sterk dat er heel veel mensen zijn... die religieus zijn opgevoed... en die ervoor uitkomen dat het er nog is een beetje... Door heel veel van onze islamitische landgenoten... die zullen onmiddellijk zeggen van ja, tuurlijk is het er, uiteraard. Dus het is bij heel veel christenen. En waarom weet jij zo stellig dat het in jouw geval niet aan de hand zou zijn? Mijn persoonlijke geval? Ja, ja God verhoede dat ik er ooit een beroep op zou moeten doen. Maar ja. ik, ik, <laughs> ik, ik geloof niet dat ik zelf een klooster zou bellen... om te vragen van al mijn hand is een week, week vast. Nee, dan ja. zou ik dan toch liever aan mijn vrouw vragen. Of, ja. <laughs> En, ja. en deze vrouw heeft geen man meer om op terug te vallen. En dus... Nee, dat maakt het tricky. Dat maakt hmm. het tricky. En haar, en haar kinderen zijn natuurlijk moderne kinderen, die maken haar heel erg duidelijk van mijn mam, waar ben je mee bezig? Dus het, ze, ze, ze wordt totaal bespottelijk als ze dat doet. Dus het loopt ook helemaal, helemaal vast. En toch eindig, ik wil niet gaan verklappen hoe het, uit, uh, hoe het afloopt. Want uh, zoals ik al zei, het, het is ook uh, een heel spannend boek. Maar je hebt toch voor dat ene lichtpuntje gekozen. Ja, ja. Ik ben van nature een optimist. Dat zal ook op mijn tegeltje komen te staan. Liever knokken dan balen. Dus je kan, je kan gaan, zitten, gaan zitten, ja, heel erg verdrietig zitten wezen de rest van je leven. Ja, nou, dat is dan wat je doet met je talenten. En in dit geval overigens heel begrijpelijk laat ik dat. Uh, en heel veel mensen zouden in zo'n geval... echt volkomen vernietigd zijn uh, door zoiets. Maar ja, het, is, het is ook wel gebleken in wat er gebeurd is in Duitsland... Mm -hmm. dat er na die verschrikkingen... dat er door het verstrijken van de tijd... en doordat er mensen een bepaalde uh, graad van beschaving uh, bezitten... want je kan natuurlijk ook op wraak uit zijn, uh, god weet wat allemaal... Dat er toch uh, een, een soort van verlossing komt. Heel Ja, Toch? Ja, ja. Het ja, is vergeving. Het dat ja, die, het woord kan ik niet gebruiken. Ik zou een ander woord moeten vinden. Maar uh, ja, als je het boek leest, dan kom je wel andere woorden tegen, denk ik. <laughs> maar ook het woord vergeving, een paar keer zelfs. Ja. ja. Nou ja, dat hebben we toch ook gezien in, in Zuid-Afrika. Die hele verzoeningsfase na de apartheid. Dat, waarvan we ons nooit konden voorstellen uh, dat het ooit zou gebeuren. Mm -hmm. En trouwens ook de, de, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Daar, dat zijn ook allemaal van die dingen, daar is zoveel tijd overheen gegaan. Je kunt het je niet voorstellen en toch, en toch. De moederliefde, daar zeg je, uh, de, de, ik geloof dat je het... Um, ja, je noemt het de moederliefde, de enige belangrijke liefde ter wereld staat daar letterlijk. Zie je dat echt zo? Het staat in dit boek. Uh, het boek is geschreven heel dicht door op Hans de huid. Door Hans uh, Door mij uh, geschreven. Daar, uh, uh, dat zal ik niet betwisten. Maar het boek is heel erg dicht op de huid van Rosa Weber uh, geschreven. Mm -hmm. En dat is misschien in eerste instantie voor haar rekening. Hoe zie jij het? Ja... Ik denk dat heel veel mensen uh, op het moment... Ik herinner me het moment dat mijn moeder uh, stierf. En dat, dat dat echt een moment was wat ik helemaal niet had verwacht. Dat, dat er ineens een, een soort steekvlam van emotie door mijn lijf heen ging. Op een manier dat, ja, dat, dat Als ik nu op mijn leven terug uh, zou kijken... dan zijn er twee van die momenten geweest. De ene moment was de geboorte van mijn zoon. En de andere moment was de dood van mijn moeder. En als je die... Ja... Dan, op welk level zijn we nu bezig? Ik heb geen idee. <laughs> ja. dat, dan, dan is dat... Ja. De, het is namelijk um, ook in combinatie met... Ik heb, het, ik heb het idee dat je het heel erg uit elkaar trekt. De, de uh, uh, mannen en, en de vrouwen. En dus ook de moederliefde en, en de vaderliefde. Alsof dat twee verschillende begrippen zijn. Is dat uit het boek af te leiden? Nou of? Ja. Huh? In, uh, well, ja. Of het kan natuurlijk ook alleen maar toeval zijn, omdat het toevallig over deze Rosa gaat. Dus een vrouw. En dus is de moederliefde de enige belangrijke liefde ter wereld. Maar daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Ja, uh, de rol van de vader van uh, de verdachte, van Christian. Mm -hmm. Die is uh, enigszins. Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat, dat is iets wat enigszins op de achtergrond zit, omdat hij overleden is. Maar er zijn een aantal uh, hoofdstukken in het boek... waarin je uh, terugvindt dat het belang van die vader uh, enorm is. En In de eerste plaats natuurlijk voor Rosa zelf, omdat, het, omdat ze een geweldig uh, huwelijk had. Voor zover we dat uh, te weten kwamen, we komen er heel veel over te weten mm -hmm. eigenlijk. Ja, want het is ook een portret erg... van een gezin, hè? Ja. van een familie. Dus die, die, die rol van die vader die is... ja. Die, omdat hij dood is, is, is het een rol van iemand... die als een soort geest nog aanwezig is. Maar wel heel sterk aanwezig. Ja. Heel sterk. In, uh, en die geeft haar ook ja, een soort... die mobiliseert haar uh, voortdurend. Want dat is ook een andere laag in het boek. Dat je door uh, Rosa haar zoektocht... Uh, haar blik, het portret dat zij schetst... van het gezin dat zij heeft gesticht met Sepp... Een, een, een prachtig beeld krijgt van, van een gezin... waar eigenlijk alles goed is gegaan... totdat dan plotseling iets helemaal niet blijkt te kloppen. Wat een, wat een gruwelijke gedachte is of ontdekking. De gedachte komt zelfs bij haar op. Dat uh, vind ik ook voor de hand liggend en misschien terecht. Dat ze denkt, van: als mijn man niet overleden was vijf jaar geleden... had dit nooit kunnen gebeuren. Dus de aanwezigheid van de vader als een soort, uh, ja, een soort surveillant van alles wat recht en juist is en eh, rechtvaardig is... In de, in de wereld en in het leven. Dat hij ervoor gezorgd had dat er geen nooit had kunnen gebeuren... wat, hier, wat zich hier afspeelt. Dus ja, dat ze maakt hem da, dan ook zo belangrijk... dat het net lijkt alsof zij, als zij degene is die dat moet dragen... niet in staat is om, om, om dat onheil af te wenden. Wat waren de scènes die... Um... Die heel ingewikkeld waren. Waar je inderdaad fysiek onpasselijk van werd. Of waar je de zwaarte voelde. Ja, dat zijn met name de, de, de vondst uh, uh -huh. van uh, het kind. En de rechtszaak. Omdat uh, datgene wat men vindt. En datgene wat op grond van de overblijfsel van dat kind. Nog valt te reconstrueren aan. Wat is er gebeurd? Uh -huh. ja, dan kom je er zo dichtbij. Zo fysiek. Daar word ik echt onpasselijk uh -huh. van. Terwijl het me tegelijkertijd uh, heel erg aangaat. Een scène die mij uh, trof. was uh, de scène waarbij de moeder voor het eerst. in contact komt met uh, haar zoon. met de verdachte dan nog, Christian. Um, wil je dat fragment voorlezen? Uh, ze ga, hij is dus. Um, uh, nou ja, al een tijd. Uh, zit hij opgesloten. in beperking, zoals dat heet. En dus hij ontkent. En hij ontkent. En hij heeft geen contact gehad. met uh, alleen maar zijn advocaat. Ja. En um, dan is daar het moment waarop uh, Rosa haar zoon onder ogen mag komen. Ze waren alleen, moeder en zoon. Daar stond hij, in een flets overhemd en een veel te wijde broek. Christian leek vermagerd. Schat, hoe is het met je? Hij kwam niet verder dan een aarzelende lach... als je de nerveuze trek om zijn mond al zo mocht noemen... Ze moest haar zoon omhelzen. Kon ze dat nog? Met de warmte en hartelijkheid die alles zegt? Je moeder is dol op je. Je bent toch niet vergeten dat je een moeder hebt? Heb je soms liever dat ik je vergeet? Moest ze niet toch eerst iets zeggen of vragen over Misha? Of nog eens goed kijken om met zekerheid vast te stellen... dat hij het was, haar zoon, Christiaan, en niet iemand anders? Dat zou heel juist zijn... Misschien dat er een precies lijkende dubbelgaar van Christian bestond. Naast hem, in een andere dimensie. Een onbekende die ongemerkt het roer overnam. Iemand van wie iedereen dacht, dat is Chris. Ben jij het, Christian? Kan ik daarvan op aan? Word ik hier niet om de tuin geleid? Maar ze ging spontaan op hem af om hem te kussen. Ze hield hem vast alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, zoals altijd. De dierbare, met schone handen, goed verzorgde nagels. Christiaan, zei ze. Hij zei niets. Bewoog zich niet alsof hij gedrogeerd was. Heel lichtjes schudde hij zijn hoofd. Waarom deed hij dat? Was het mededogen met zijn moeder? Ze gingen tegenover elkaar zitten... Ze wisten beide niet goed wat ze moesten zeggen of vragen. Maar ze moesten ergens beginnen. Ze konden niet een half uur zwijgend tegenover elkaar blijven zitten. Zeg mij hoe het gegaan is. Hij vertelde over zijn aanhouding. Ik zat te luisteren naar Rachmaninoff. Er kwam weer leven op zijn gezicht. Hij sprak de naam van de componist uit... alsof zijn moeder wel zou begrijpen waarom het Rachmaninoff was die ochtend... Maar het zei haar niet veel. Waarschijnlijk een woeste kerel uit de Balkan. Wat deed het ertoe? Ze gingen nu geen boom opzetten over Rachmaninoff. Ze zocht naar sporen. Een trilling van een spier die zijn onschuld verriet. Hoe is je cel? Hoe is het eten? Waar hield hij zich mee bezig? Wat drong er nog tot hem door? Ben je gezond? Slaap je goed? Hij had er blijkbaar moeite mee om spontaan op haar vragen te reageren. Er was een inbreuk gekomen op alles. Het was alsof ze vragen stelden aan een terminaal zieke op de intensive care. Ze hebben mij weggeleid, zei hij moeizaam. Omdat het in het openbaar gebeurde met al die poespas van de media... was het een enorme klap. Vooral voor Tatjana en later heel verwarrend voor de kinderen. Hij had wel Tatjana gezien, niet de kinderen. Ik heb ze gesproken... Ik heb ze niet gezien. Weten ze iets? Hij knikte. Zij stelde geen vragen over zijn auto. De kranten stonden vol over zijn ontkenningen. Jij hebt hier niets mee te maken. Natuurlijk niet, moeder. Ja, er zijn natuurlijk ook allerlei andere... Uh... Personages die naar boven komen terwijl je je boek leest. De vrouw van Volkert van de G. De, de moeder van de politieagent. Van die Millie Boele, het meisje uit de straat vermoorden. Um, zijn dat ook allemaal mensen aan wie jij moest denken. Terwijl je dit boek schreef? Maar ja, maar natuurlijk. Maar natuurlijk. <kijst> dat zijn. Uh, als je het over de emoties hebt die rond zo'n zaak hangen. Zijn die, uh, die zijn heel erg verwant. En toch is er ook een verschil omdat ja, als je bijvoorbeeld denkt aan de kogels... die door het hoofd van uh, Fortuin geschoten werden... dat ik herinner me nog heel goed wat dat met ons allemaal uh, gedaan heeft. En uh, uh, de beroering. Uh -huh. En toch, het geval wat ik hier beschrijf... Daar is, daar, daar is iets aan de hand... wat zo onbegrijpelijk is vergeleken bij die kogels van Fortuin. Want als wij later lezen wie de dader was bij Fortuin wat zijn achtergrond was, uh -huh. wat zijn motivatie was... en waar hij toe in staat was. Bovendien, het was niet alleen uh, Volkert van der Geij... die uh, in staat was tot zoiets. Ik heb voordat, en dat hebben we allemaal waarschijnlijk... in dat klimaat voordat het gebeurde... zijn we wel eens mensen tegengekomen waar we dachten... nou, die zou in staat zijn om een hem... puntje, puntje, puntje. Dus er was een klimaat waarvan je dacht... ja, er komt, er komt een heet hoofd op een gegeven moment. Dit is je hebt het nu het over gebeurt. gradaties van slechtheid. Ja, dus de, nee, maar ook gradaties van dat het je bevattingsvermogen niet te boven gaat. Ja, ja. De moord op uh -huh. Fortuin ging mijn bevattingsvermogen niet te boven... hoe verschrikkelijk het ook was. Dit wel. Terwijl je di aan dit boek bezig was, uh, werd uh, Jasper S. ontdekt. Ja. De, moord, de moordenaar ja. van Marianne Vaatstra. Zijn, uh, uh, dat, dit boek was al bijna af toen, uh, toen die uh, uh, zaak uh, tot een einde kwam. Ja, ook een huisvader. Ja, ja, maar ook daar... Ik heb er natuurlijk op, uh, op gelet... Uh, wat, wat, wat voor informatie er uh, loskwam... Uh -huh. over wat daar nou gebeurde. Marianne Vaarsdhuis is natuurlijk een meisje van 15, 16. Ja, dat is verschrikkelijk. En toch heb ik het gevoel dat... het lot van een jongetje van 10... in de handen van een man van 40... dat is, dat is net iets anders. Dat is niet, het, is niet, het is niet precies hetzelfde. De, het is net iets anders. En met name de... de maar hoe moet ik je nou zeggen dat daar een generatie van slechtheid in zit? Nee, er, wacht, even, wacht even. De, de, de, de, de, de dader mm -hmm. van de moord op Marianne Vaatstra... daarover zijn dingen bekend geworden... voor zover ik mm -hmm. het heb kunnen volgen... Mm -hmm. uh, waardoor mensen die er omheen stonden... die je misschien ook kende, dachten van... ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen... maar dingen waarvan ik denk dat in dit geval... dat dat helemaal niet aan de hand was. Dus de, de, dat de dader brandschoon leek te zijn... in het geval van Marianne Vaatstra... dat kun je eigenlijk niet zeggen. Hm. Ik weet niet of ik het zo uh, onder woorden moet brengen... maar toen ik de, het proces volgde, dacht ik... van, nee, dat is toch niet... dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De moord misschien wel, maar uh, gedragingen eromheen... In de werkelijkheid, in, uh, de, uh, als we het dan weer over Merco hebben... is dat ook nooit duidelijk geworden? Zijn er in, in die rechtszaak ook geen verklaringen naar boven gekomen? Nou ja, wat, hier, wat ik hier beschrijf. Precies wat, wat jij beschrijft. Beschrijf. Ja. Heb je een andere visie gekregen op de slechtheid van de mens? Is dat veranderd? <lacht> <lacht> <lacht> Professor Munsteman. Nou, ik... <lacht> Ik, ik heb dat boek geschreven en ik moest. Terwijl ik daarmee bezig was, nog, nog een beetje mijn, mijn mensbeeld kloppend houden. Uh, omdat het zo. Uh, nee, het is, het is net uh, Ja, ik, ik weet niet wat mijn mens, mensbeeld is eigenlijk. Misschien heb ik wel helemaal geen mensbeeld op, op basis van dit boek. Ja, als, als ik helemaal zou, alleen zou afgaan op de rol van uh, de verdachte. Dan zou ik echt, uh, daar zou ik er erg aan toe zijn. Maar ah, zijn je het zo je ook, er, bij er zijn zoveel andere stervelingen. Laten we wel wezen. We zijn zo geneigd om in te zoomen. Op, op, op, die, op de hoofdpersonen. In het verhaal over de menselijke slechtheid. Maar dat zijn er maar enkele. En daarom komt op jouw tegel te staan. Hans Münsterman, De opgetogen tekst. Liever knokken dan balen. Liever knokken dan balen. En zo dacht, denkt Rosa er volgens mij toch ook wel over. Uiteindelijk. Toch? Uh, als je het boek leest, dan zul je merken dat dat, uh, dat, dat lichtpuntje. Mede daardoor uh, een mogelijkheid is. Goed. We houden de spanning erin. Nou, leest het alle. Het is zeer zeer de moeite waard. Dank Hank Hans Moosman voor je komst. In twee dingen: zo dadelijk op deze zende. Dan spreekt Margreet Rijntjes met mediaondernemer Yves Geijrat over de toekomst van de bladenmarkt. En te gast ook sporthistoricus Marnix Koolhaas. Hij komt praten over de eerlijkheid en oneerlijkheid in de sport. Ook een mooi onderwerp. Een mooie avond verder en uh, tot uh, morgen, manjaren. Dank meneer Munsterman, dit was aflevering 227... Ik hoor twee. Oh god. Dit was aflevering 2722. Hoe kon ik zo dom zijn? Dankjewel. Morgenavond om 7 uur op deze zender Manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. Nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen